3 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Staatssecretaris van Financiën Veilbrief... wil volgend jaar de renteaftrek voor ondernemers verder verlagen. Hij wil zo ontmoedigen dat ze te grote schulden aangaan... voor economisch zware tijden. Dat zei hij in Buitenhof. Veilbrief is ervan geschrokken... hoe makkelijk bedrijven omvallen door de coronacrisis. Hij denkt dat dat mede wordt veroorzaakt door de fiscale prikkel... die er nog altijd bestaat voor bedrijven... om zich met veel vreemd vermogen te financieren. De die ze betalen op leningen is namelijk deels aftrekbaar. Veilbrief noemde dit een leermoment. De politie heeft gisteravond achter een woning in Apeldoorn een container gevonden met spullen die mogelijk zijn bedoeld voor een drugslaboratorium. Ook in Gelderland, in Herwijnen, werd gisterochtend bij een inval een drugslab voor synthetische drugs ontdekt. De politie kwam de container in Apeldoorn na een tip op het spoor. Alle spullen zijn in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. Na de inval in Herwijnen waren er wel arrestaties van drie mannen, een Nederlander en twee Mexicanen. In Nederland zijn sinds gisteren twee nieuwe doden geregistreerd... als gevolg van het coronavirus, meldt het RIVM. Gisteren waren dat er zes. Er zijn ook vier nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen 239 positief geteste mensen bij. Sinds afgelopen week worden veel meer mensen getest. En vijf touringcarbedrijven gaan 30 passagiers toelaten in hun bussen... ook als die daardoor geen anderhalve meter afstand kunnen houden... De touringcarbranche trekt haar eigen plan. Uit irritatie dat de overheid niet heeft gereageerd op het coronaprotocol dat ze hadden ingediend. Na 1 juli willen ze weer met volle bussen rijden, omdat dat in vliegtuigen vanaf dan ook gebeurt. Het weer. Het is wisselende wolk. Er trekken buien over van west naar oost en het is 15 tot 18 graden. Morgen veel bewolking, soms wat regen en temperatuur weer tussen de 15 en de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is het ritme van Zandvoort. Dit is het ritme van ZFM. Van de muziek uit de jaren 80, van Hey Woody. En uh, ja, haar grootste hitsingle, heet uh, Roses. in die hoor je zojuist 7 over 3. Welkom terug. Zandvoort op zondag. Graatje of 12 uh, op dit moment buiten. Dus gewoon lekker binnen bij de radio blijven Albert-Jan. Uh, wij wel. Ja toch? Wij zeker, ja. Wat gaan we nu twee allemaal doen? Uh, uiteraard over een tweetal uh, platen gaan we praten met uh, Martin van Galen. Uh, Martin van Galen is uh, ZZP'er en op diverse uh, vlakken uh, actief. Uh, waaronder uh, deels werkzaam uh, uh, in de horeca in, uh, in, in Zandvoort. En we zijn benieuwd hoe hij uh, die regels uh, rond de coronavirus... Uh, die gelden voor de horeca, hoe hij uh, daarmee omgaat. En, uh, ik ben natuurlijk ook een beetje benieuwd naar de tijd... dat, uh, dat uh, toen 15 maart uh, dat uh, al die algehele lockdown kwam. Hm? Als ZZP'er heb je daar natuurlijk mee met allerlei andere dingen te maken. Kijk wat hij... Uh, daar die afgelopen maanden, ik uh, bedoel overheidswegen en noem maar op, hoe hij uh, die tijd is doorgekomen. Dat is de handvraag natuurlijk. Dat over een tweetal uh, platen, dus dan gaan we met Martin van Galen in gesprek. Verder, uh, wij bestaan 30 jaar, maar de HEMA bestaat al 50 jaar dit kijk jaar. Kijk eens aan, kijk eens aan. Daar hebben we ook een artikel over. Verder hebben we het, uh, in dit uur nog wat andere Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, ook genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dat gaan we doen, albert uh, een uur 2 van Zandvoort op zondag. Op zondagmiddag en dinsdagmiddag voor de herhaling. We zeggen een hele goede middag. houd de radio lekker aan, en Met nu Duran Duran en de Skin Trades.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 Just Absolutely. Absolutely It's a question All I call From my mind You gotta got steal It's so cool To get angry At the weekend, And then go Back to school So baby deep. It's what rules When it When comes it To deep. making money They yes Sometimes you wonder, and you always just have the history. Would, would someone please explain the reason for this strange behavior? In exploitation's name. it. Twee gauw ouwe achter elkaar op de zondag... bij de Zandvoorts Radio. Het is Silja als laatste... en daarvoor trouwens Duran Duran. We hebben hem aan de telefoon, Albert-Jan. Ja, ja. Goedemiddag, meneer Van Galen. Huh? Goedemiddag. Hey, goedemiddag, Martin. Hey, Rob. Hey. We kennen elkaar al, dus we mogen elkaar toetoyeren, uh, Martin. Ja, dat is gelukkig. Uh, we ga, ik ga met jou... jij werkt part-time in, uh, in de horeca... in de Halterstraat. Uh. In Zandvoort, twee avonden in de. twee, twee, twee dagen in de week. Uh, maar wat dacht jij 15 maart jongsleden van de algehele lockdown van de horeca? Dat kan niet waar zijn. <laughs> nee. Ja, dat geloof je niet. Nee. Dat is eigenlijk wat je denkt. En denk je dan, dacht je dan, oh, dat duurt een weekje of twee, drie en dan gaan we weer verder? Ja, ja, zoiets. Ja. Of. Uh... Ja, daar komen ze morgen, denken je er wel anders over of iets. Ja. Is er film? Ja, het is, uh, wat het, het is inderdaad een, een dag en nacht verschil. In één keer van volle, vol, vol actief en druk en bezig. Nou ben je ook een druk baas, want je bent ZZP, hè? dus je bent ook op andere vlakken nog actief. Ja. Maar ook uh, ja, op, op die vlakken kwam er natuurlijk uh, stil te liggen. Uh, zoals de horeca op een gegeven moment een, een, een, een, een, laten we zeggen, een, een financiële tegemoetkoming kon regelen voor uh, gemiste inkomsten. Hoe, hoe waren die regels voor ZZP'ers? Ja, die waren wel goed. Je moest inloggen bij uh, de overheid en uh, DigiD. En, uh, als je dat al had gedaan, dan, dan, dan kwam je in aanmerking of niet voor een, uh, een bijstandsuitkering. Oké, okay, dus je hebt dat traject, heb jij ook gevolgd? Ja met de nodige moeite, maar ik Ach. moet zeggen dat het wel uh, in, in een korte tijd was het toch wel allemaal geregeld. Oké, okay, ja, je, je moet even weer in de papieren duiken, maar in ieder geval uh, zijn ze, ze jou ook tegemoet gekomen, ja. de oh, overheid. Ja, oké, okay, ik heb, het, uh, ja, okay, ik heb uh, drie maanden geld gekregen. Nou, dat is in ieder geval een, een de tegemoetkoming in de gemiste inkomsten uh, die je hebt. Ja. Uh, was jij blij toen je, toen je vernam dat, dat, de, dat, de, dat de regels voor de horeca weer wat versoepeld werden en dat je weer aan de bak mocht? Ja zeker, natuurlijk, iedereen wil gewoon uh, bezig zijn en zijn werk doen en uh, zo zo'n zo zo uitkering is wel aardig, maar dat is een druppel op de groeiende plaat en, en ja, je wil gewoon uh, het sociale en het, uh, het werk samen weer uh, verder zetten. Ja, want uh, bedoel, een, een kroeg is niet alleen een kroeg om, om te drinken, maar het heeft ook een duidelijke sociale functie. Ja, absoluut. Ja. Uh, dat merk je nu ook. De mensen die uiteindelijk die weer met elkaar aan het praten. Dan hebben je in tweede van niks beleefd om toch heel veel te, uh, te vertellen aan elkaar. Ja, dus een kroeg is meer dan alleen uh, een, een plek waar je, waar je een borrel kan drinken. Maar het is ook uh, je, je kennis te weer ontmoeten en, uh, en uh, weer een beetje bijpraten. Ja. Uh, maar ja, uh, je, mag, als je, je mag maar bepaalde regels, als je naast elkaar zitten en andere regels, als er een derde bij komt, mag je daar niet bij. Wat vind jij van de regels uh, waar jij mee te maken krijgt, hebt gekregen? Ja, ze zijn moeilijk uitvoerbaar. Uh, het, uh, kijk, ik, ik kan niet bepalen of dat wel of niet goed is en uh, dat je en zo, niet je niks allemaal uh, zo bedacht hebben. Maar uit, uitvoerend is het uh, is nog wel een klein dingetje. Ja, klopt, want je, je maakt meer kilometers, denk ik. Ja, kilometers dus, en uh, je, je moet uh, bijna strafrecht hebben gestudeerd om uh, alle verordeningen uit te mogen voeren en kunnen voeren. En, uh, nee hoor, oh, dat is onzin. Maar het is wel een, het is al een uh, apart tak van sport uh, geworden qua werk. Ja, want het, jij krijgt te maken met, uh, met uh, uh, presentielijsten, om het zo maar eens te zeggen. Ja, presentielijsten. Uh, we moeten uitleggen dat je. Uh, anderhalve meter, dat je moet zitten, drinken en uh, dat je niet mag staan en dat je alleen mag lopen als je naar het toilet moet en uh, ja uh, tegen kleuterschoolregels uh, aan hè? ja want uh, wat, aan de andere kant Horeca Nederland heeft een, uh, een, een, zo'n zo, zo, zo, zo code uh, uh, in het leven geroepen die je dan, waar je dan een foto van kan maken en een aantal vragen kan beantwoorden dat maakt, jou, dat maakt jouw administratie weer iets makkelijker ja, ja, dat maakt iets... iets uh, Dan hoef ik geen zeven vragen minder te stellen. Ja. <laughs> maar goed, uh, in ieder geval... Wat dat betreft is dat weer, weer een hulpmiddel. Ja, uh, nee, goed. De, de, de dingen die ze bedenken... Die zijn best wel oké, okay, hoor. Maar het is... Uh, nogmaals, het is... Uh, het is... Moeilijk om uh, mensen in een café uh, op die anderhalve meter te houden en uh, zittend aan, uh, op hun plek uh, te moeten laten blijven. <laughs> ja, op een gegeven moment moet je gewoon als, als een soort uh, hondenbezitter zeggen zit. shit. <laughs> ja, ja, Martin Gauss. Ja, ja, klopt. Pas erop of ik stuur je naar Martin Gauss. <laughs> Uh, verder heeft natuurlijk de gemeente... Uh, meerdere, meerdere uh, regels... En, en versoepelingen van regels gehad. Eén daarvan is bijvoorbeeld... dat met mooi weer uh, de terrassen... Uh, uh, uitgezet mogen worden. Uh, dus wat dat betreft... krijg je met mooi weer wel een beetje... capaciteit terug die je nou kwijt bent in, in de kroeg. Ja, met mooi weer wel, ja. Ja, en dan brengt mij gelijk op het volgende punt. Het, het afsluiten van de Haltestraat. Eh... Uh, bij het mooie weer, ja prachtig, toen, toen afgelopen maandag uh, jullie open gingen. Uh, nou had je dus compensatie door het mooie terras wat je buiten kon zetten. De Halterstraat was af, afgezet, dus uh, veel lopend publiek. En dan heb ik toch een stukje, stukje capaciteit teruggepakt. Maar gisteren bijvoorbeeld was het noodweer en dan is de Halterstraat ook dicht. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat is, dat, is, uh, dat, is, dat is niet nodig. Dat heeft geen nut, dat heeft geen toegevoegde waarde. dat heeft eigenlijk alleen maar uh, ja, minder reuring. Uh, zeker ook voor de, normale, voor de andere DTIisten uh, uh, die het ook moeilijk hebben gehad uh, de afgelopen tijd. Dus uh, in die zin denk ik als, als het regent, stormt, uh, dat soort dingen. Uh, je krijgt de terrassen niet buiten zetten, dat het niet heel uh, ja, erg interessant is. Ja, en nou ik begrijp, de afgelopen zaterdag was er wat, uh, ja, ging, ging het uh, niet helemaal, helemaal goed. Want er waren mensen met rolstoelen en, uh, en die graag de haltestraat in wilden, maar die konden er niet in. Dat is uh, na, na tussenkomst van een aantal uh, mede bezorgde uh, bewoners, uh, CQ-uitbaters, CQ-winkeliers, uh, toch mogelijk gemaakt... Uh, de, waardoor natuurlijk de Halterstraat wel weer open ging maar daar had natuurlijk wel een, een verkeersregelaar bij kunnen staan vind je niet? Ja, ja, ik denk het wel maar goed, ik zit niet bij die overleggen uh, van, nee. van, van de gemeente, van de horeca van de DPS maar ik denk wel, als je dingen bedenkt en op zich vind ik, vind ik die doorlopen dingen oké, okay, want je kan hem met scooter en dat soort dingen. Dat je er niet door. Nee. En dat is uiteindelijk de doelstelling, maar je moet natuurlijk wel zorgen dat de, de, de minder verlieden en uh, ja. dat, die, dat die wel gewoon uh, doorgang kunnen hebben. Ja, en dat is natuurlijk ook wel goed dat de gemeente uh, el, wekelijks uh, overleg heeft met, uh, met uh, winkeliers en, en, en horeca-uitbaters. Uh, over de ontwikkelingen en dat kan natuurlijk altijd bijgesteld worden, CQ aangepast worden. Ja, tuurlijk. En ik denk dat je daar uh, dat je nooit uitgeleerd bent, want er is elke keer wat. En uh, je zal elke keer weer na moeten denken wat, wat je besloten hebt en, uh, of je dat, uh, en hoe je dat aan kan passen. Nog een ander dingetje, uh, als je in Haarlem over de grote markt loopt, dan, uh, dan ga je scheel kijken van het aantal stickers en de looprichtingen. Uh, dat schijnt uh, ons ook te wachten te staan. Uh, je moet bijna een, een, een rijcursus volgen. Uh, de verantwoordelijkheid kan je toch ook gewoon meer neerleggen bij de mensen zelf. Van, uh, houd zelf anderhalve, de belangrijkste regel die anderhalve meter. Maar daar hoeft dan niet een overdaad aan stickers en richt, uh, looprichtingen worden aangegeven. Ik vind het een beetje een overkill. Ja, we hebben al mooie visjes toch op de straat. <laughs> ja, klopt. Maar, ik heb mijn hengel uitgegooid, maar het, het is me niet gelukt ze te vangen. Nee, ja, ja. Ik denk dat, ja. Nee, ik denk dat zeker dat mensen zelf uh, de verantwoordelijkheid moeten nemen voor dat soort dingen. Maar ja, je ziet wat er gebeurt, he. De dam is er een mooi voorbeeld van. Nee, oké, okay, maar. Toch zeg ik van, als je de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neerlegt. Ik bedoel, 80% houdt zich eraan en 20% niet in verhouding. Nou, misschien wel 9% van 10% zelfs, ja. Dus wat dat betreft, maar dan ook nog eens een keer al die beleidingen, stickers, looprichtingen. Ik bedoel, je gaat dan niet meer een plezierdorp in dan op een gegeven moment. Nee, nee. Ja, maar dat we ook zien. Er is niemand die het ooit mee heeft gemaakt. Nee. Uh, op deze manier. Dus iedereen die bedenkt ook maar wat om het uh, nog veiliger, nog beter en nog duidelijker te maken. Althans zo zie ik het. En uh, ja, op een gegeven moment verzond je dan in een uh, hoeveelheid ellende die overal uh, gepresenteerd wordt. Dat het eigenlijk niet meer te doen is voor uh, zowel ondernemers als de stratenmakers als de... Want ik geloof dat die grote markt, die staat ook helemaal vol met dranghekken. Ja. Dus... Uh... Ja, dan wordt het wel uh, een beetje... Ja, dus, dus je kan een beetje meegaan dat er een, een beetje een overkill is aan, aan, aan richtingaanwijzers en borden. Ja. en We hadden er al zoveel. Ja. En dan, ja. komt dit, dan, dan komt dit er ook nog een keer bij. Ja, maar, goed. Ja, ja, maar dat klopt. Maar gaandeweg, uh, ja, wekelijks hebben ze overleg. Uh, ze kunnen dingen aanpassen en uh, desnoods weer ver, versoepelen. Heb jij een idee dat we, dat we nou, laten we zeggen over een maand weer uh, gewoon... Uh, afgezien van die anderhalve meter, weer met een gewone gerust hart naar de, naar de kroeg kunnen? Nou ik hoop zelfs dat die anderhalve meter naar, uh, naar een meter wordt gebracht. Ja. Kan dat ook of niet? Ja, dan moet je met vliegtuig komen. <laughs> nee, nee, ja, maar ik hoop wel dat dit, dat dit snel voorbij is, want het is, uh, het is eigenlijk niet te doen en het is ook toch uh, minder leuk. Iedereen heeft. Uh, of iedereen, er zijn een groot aantal mensen die, die, uh, ja. die gaan daar uh, volledig op in. En uh, er zijn een groot aantal mensen die doen dat niet en dat botst. Ja, maar goed, het, het, het, je ziet het ook bij supermarkten. Ik bedoel, de, ja, 80% houdt zich eraan en houdt er rekening mee vanuit zichzelf ja. al. En natuurlijk kan het een keer misgaan en een onbedoeld misgaan. Maar uh, uh, mensen die bewust die zaken overtreden. Uh, de, dan is het minder prettig. Maar we, we, we, we hoeven toch niet overal een bord voor te hebben... van uh, linksaf, rechtsaf en uh, kijk goed om u heen? Bedoel... Uh, dat lijkt mij niet. Het, nee. lijkt mij, uh, het lijkt mij ook niet heel gezellig worden. Nee. Goed. Uh, in ieder geval... Uh, ja, de situatie is zoals die is. De, de, we hopen dan maar op veel mooi weer... want dan kan je de terras er mooi uitzetten. Ja. En uh, dan kunnen mensen wandelen door de haltestraat... En dan hebben we het sfeertje weer terug. Ja, dan hebben de toeristen naar eens in en dan komen ze volgende jaar weer. Oké, okay, ben ik iets vergeten? Heb jij nog iets uh, op je capstok zitten? Uh, ik had mijn bankrekening gegeven, ge ge ge ge moet dat of. <tuik> <laughs> <tuna> <family>. <lacht> dat doen we buiten de uitzending om, uh, Martin. <laughs> Martin, nog even één vraagje. Je bent ook uh, actief in de sportraad. Yeah. En uh, ook uh, actief op het gebied van, uh, van tennis. Ja. Hoe gaat het uh, met het uh, tennissen en uh, corona? Nou ja, dat, dat mag alweer een tijdje. Hè. Het was eerst uh, alleen uh, singelen, en toen mochten we al weer dubbelen. En, en nu mag zelfs de kantine open. Op ons, uh, het, uh, het terras uh, daarvan. Dus ja, ook daarin stapsgewijs uh, ja, de, de normale weg weer een beetje oppakken. Ja, worden er ook weer uh, toernooien georganiseerd? Nee, nee, dat mag niet. Wedstrijden, toernooien. Uh, ook uh, in de hogere regio, ook bij de professionals. Uh, dat is allemaal nog niet uh, aan de orde. Oké, okay, nou goed, ik ben een druk baasje. Uh, dus ik zou zeggen, uh, ik zou je niet te veel van je werk afhouden. En uh, hartstikke bedankt voor je toelichting. Ik hoop dat ook na namens vele, vele gasten uh, van de horeca-gelegenheden. dat we de goede kant op gaan. En dat het allemaal wat versoepelder wordt. Maar we, we zijn in ieder geval weer open. Zo is het. Jullie fijne uitzending. Iedereen anderhalve meter van de radio af. En... <laughs> Minimaal. <laughs> Minimaal. Dankjewel Martin, Fijne zondag. Bye bye. Hoi. Hoi. Hoi. Ze zei tegen mij. Ik wil dit niet meer.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 Skinned our hearts and skinned our knees Goodbye my friend, it's hard to die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 We joy, we fun, we seasons in the sun. But the stars we could reach, just on the beach. We joy, we fun, De zondagmiddag van uh, Sierra heeft Zandvoort. Met Zandvoort op zondag uh, bij Tot naar vijf uur. Als eerste draaiden we de nieuwe single van Tina Martin. Hij is weer helemaal terug, hè. De single heet uh, Was Sorry Maar Genoeg. Ik uh, voel daar een, een gedicht aankomen bij uh, zo'n titel, uh, Albert-Jan. Ja, nee, klopt. Ik had het gisteren met Fred, Fred ook nog wel even over. Presentator van Entertainment for You. Dus uh, nee, het is een ideaal uh, basis voor een mooi gedicht. Dat dacht ik. Maar vandaag hebben we uh, een echte vriend. Ja, vanmiddag, hè? Nee, dat ja, ja, ja, ja. was ook mijn, mijn beste vriend. Oké. Terry Jacks erachteraan trouwens. Nog even geduld. Precies in de Sun... Goed, ja, het museum is weer open. Ja, normaal gesproken hebben we altijd om half, drie, half vier hebben we dan de, de evenementenagenda, maar we kunnen ons even beperken tot, tot het Zandvoortsmuseum, want het Zandvoortsmuseum is ook weer open. Afgelopen dinsdag was een zeer slecht gezelschap aanwezig om het museum en daarbij ook de tentoonstelling Magic Moments officieel weer te heropenen. Wethouder Ellen Verhey had de eer als wethouder Cultuur om met een finishvlag het museum uit de lockdownstand te halen. Behalve wethouder Verheij was ook burgemeester David Molenburg, uh, Molenburg uh, uh, met Amsketen aanwezig. Ook directeur Lana Lemmens van het Zandvoort Marketing... die het front office van het VVV in het museum is vertegenwoordigd. Circuitkenner en fotograaf Aad van Koningshoven... die na afloop van de plechtigheid een rondleiding verzorgde. Colinda Klok als vertegenwoordiger van de vrijwilligers van het museum... en uiteraard directeur van het Zandvoort Museum, Hilly Jansen... waren bij de korte plechtigheid aanwezig. De wethouder was zeer verheugd dat het museum weer open kan... al is het dan alleen onder zeer strikte voorwaarden voor het RIVM. Zo is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om het museum te bezoeken op reservering. Volgens Verheij was er voor de lockdown al veel werk verzet en geld gespendeerd... tijdens het inrichten van de expositie Magic Moments. Er is dan ook besloten om deze bijzondere fraaie tentoonstelling... door te laten lopen tot na de jaarwisseling... zodat iedereen deze alsnog kan gaan bezichtigen. Lana Lemmens was blij dat de VVV front office in het museum ook weer open kan. Het is voor sommige bezoekers nog steeds heel fijn... om relevante informatie van de Bali-medewerkers te krijgen. Ik ben dus heel blij dat we weer aanspreekbaar zijn voor deze toeristen. Aldus Lemmens. Met het zwaaien van de geblokte finishvlag... heropende Verheij vervolgens het Zandvoortsmuseum. De komende tijd is het nodig om vooral vooraf een tijdslot te reserveren. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u veilig van de tentoonstelling kunt genieten... We hebben verschillende maatregelen getroffen, zodat het voor u en onze vrijwilligers gezond en veilig verloopt, aldus jansen. Het Zandvoorsmuseum is vanaf nu weer van woensdag tot en met zondag van 10 uur morgens tot 4 uur middags geopend. Reserveren kan via de website of anders telefonisch. De VWV Bali is dagelijks geopend van 10 tot 4 uur. En uh, de opening van uh, afgelopen woensdag is terug te zien op onze Facebook-pagina uh, Of uiteraard de ZFM-app, want ZFM-tv was erbij aanwezig. En uh, dat is uh, allemaal terug te zien. Uh, kan je nog eens kijken hoe dat allemaal ging. Ook met uh, de finishplag die gezwaaid werd bij de opening van het uh, museum door uh, Ellen Verheij. En hier is de Going Back to My Roots. And that's my De bekende heer van de Boontown Reds en I Don't Like Mondays. Daarvoor trouwens uh, Odyssey en Going Back to My Roots. CFM dit jaar 30 jaar, Albert Jonas, zijn we natuurlijk heel trots op... al 30 jaar het geluid van de Zandvoort. Maar de HEMA Zandvoort doet het nog even iets langer. Ja, want de HEMA Zandvoort viert 50-jarig jubileum... en is op zoek naar haar verleden. Deze maand bestaat de Zandvoortse HEMA 50 jaar... en dat zal de zaak niet onopgemerkt voorbij laten gaan... Een van de projecten waarmee dit heugelijke feit gevierd zal worden is de zogenaamde HEMA Museum. In de winkel zullen drie glazen vitrinekasten worden ingericht met artikelen en andere memorabilia uit de het rijke 94-jarige geschiedenis van het HEMA-concern. Zolang als ik me kan herinneren zijn we bezig met het verzamelen van oude herinneringen uit het HEMA-verleden. Nu staan ze nog in twee vitrines boven in onze kantine... maar die zullen volgende week verhuizen naar de winkel. En daar komt nog wel een derde kast bij. Speciaal bedoeld voor artikelen die we hopen te ontvangen... vanuit de Zandvoortse bevolking, Al dus eigenaar Theo van der Laan. Hij roept daarom iedereen op om minimaal 20 jaar oude artikelen... uit het HEMA-assortiment naar de winkel te brengen... en in ruil voor een taartje bij de kassa of een, van de, of een van de medewerkers in te leveren. Niets is te gek, zelfs oude zakjes of tasjes zijn welkom... Doe er wel een kaartje bij met naam, adres en telefoonnummer... want de tien origineelste inzendingen winnen een kunstwerk... van de bekende zandsoortse kunstenaaris Marianne Rebel. Speciaal voor deze jubileumactie beschilderde zij namelijk tien boodschappentassen. Nou, ook namens ZFM HEMA van harte gefeliciteerd. En uiteraard heel bekend van de lekkere daar bij de HEMA... Om half negen komen wij de buurvrouw tegen. Hijks klik op de stoep. De molen doet de roeven, de koep en ze loopt de af achterna. Naar de hemat en beslist niet veel krupjes la. Lekkere worst van de hemat. Wet papierenke erop. Zachter op langs de zeven. mijn de vent ziet er toch niet dus kom. Lekkere worst van de hemat.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 als je van bij de hemel binnen wat zit zo trek. lekker worst van de hemel. Weg bij papierkeer erop, zachter op langs het vestje. De vent ziet er toch niet eens goed. Lekker worst van de hemel, ons dan ik u gezien. Waarom die je worst wordt te de linken, denk ik, tegen het Zandvoort. uiteraard is het, uiteraard, uh, is het wel een winkel waar we met z'n allen trots op zijn. En omdat ze ben. dit jaar 50 jaar bestaan, uh, Albert-Jan, zullen we geen factuur sturen voor deze reclame die we net uh, <laughs> uitgezonden <hijfie> hebben. Krijgen ze gratis aangeboden van de Zandvoortse Radio. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Dit hebben we nog maar zes minuten. Ik kan oh, er nou even moment, zeggen, uh, uh, nou, ik je ik net al, dat ik heel He goed oh. When you heard under the surface, like troubled water running cold, What well, time can heal but this world. Zeker langs bij Sanford op zondag. Before Louis Capaldi was dat. En Before You Go. We hadden het net al over het uh, Sanford Museum. Vanaf uh, 3 juni jongsleden weer uh, geopend. En 3 juni was ook uh, de daadwerkelijk uh, ja, enigszins aangepaste opening van het, uh, heropening van het museum. En mocht je het uh, video, video filmpje willen bekijken... dat kan uh, op de Facebookpagina en uiteraard de ZFM-app... En we hebben het over de Facebookpagina van ZFM, Albert-Jan. Dat dacht ik. Ja, digipanel. Goed, Ja, nog even deze oproep. Het, uh, denk mee met de gemeente en word lid van het digipanel Zandvoort. Het komt regelmatig voor dat de Zandvoorters kritiek hebben... op het beleid van de gemeente. Er is nu een mogelijkheid om die kritiek te uiten via een digitaal panel. Wie zich hiervoor aanmeldt, krijgt een regelmatig terugkerende enquête toegestuurd... en wordt op deze manier uitgenodigd om mee te denken... over de toekomst van onze mooie gemeente... Zo kunt u ook onderdeel zijn van de besluitvorming. Als lid van het DigiPenal Zandvoort doet u online mee aan onderzoeken van de gemeente. Deze onderzoeken gaan over zeer verschillende uh, onderwerpen. Bijvoorbeeld over wat er speelt in de buurt, over de klantvriendelijkheid aan de balie van het raadhuis... over het openbaar vervoer, over veiligheid rond scholen en over evenementen. U krijgt een paar keer per jaar een e-mail met een uitnodiging om online een korte vragenlijst in te vullen. Per keer kunt u beslissen of u meewerkt. Er volgt altijd een terugkoppeling van de uitkomsten... Mocht er een rapport zijn gemaakt van een bepaald onderzoek... dan wordt dit gepubliceerd op de gemeentelijke website... zodat iedereen deze kan uh, lezen. Om lid te worden van het digipanel wordt u gevraagd... naar een aantal achtergrondkenmerken. Deze zijn belangrijk voor de analyse van de uitkomsten. Hiermee kunnen uitspraken gedaan worden... over de situatie van verschillende groepen zandvoorters. Alle antwoorden zijn anoniem en worden alleen gebruikt... voor onderzoeks onderzoeksdoeleinden door medewerkers... van het team onderzoek en statistiek van de gemeente... Dus heeft u vragen waarover u van mening verschilt met de raad of college... en wilt u meedenken over de voortgang van Zandvoort... meldt u zich dan aan via www.zandvoort.nl-digipanelzandvoort. www.zandvoort.nl-digipanelzandvoort.nl Oh, die had ik al. Oké, dat was hem weer, het tweede uur van de Zandvoort op zondag... Zo dadelijk zijn albert en ik er nog één uur lang uiteraard... met onder meer het gedicht van de dag, het dier van de week... de pit reports, andere info, lekkere muziek. Gewoon lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. 12 graden buiten, dus gewoon binnen bij de radio zit je goed. En Josh McRae, drie was laatste vieren.